NOS Nieuws van 9 uur. Mensengemeente Tubbergen was vorig jaar de veiligste gemeente van Nederland. Amsterdam de onveiligste. Dat is de uitkomst van de jaarlijkse AD-misdaadmeter. Daarbij wordt gekeken naar zaken als woning- en auto-inbraak, diefstal en bedreiging. In Amsterdam daalde het aantal meldingen met 8 procent, maar dat was landelijk gezien ook zo, waardoor de hoofdstad het onveiligst blijft. In de veiligste gemeente Tubergen, wordt gemiddeld één keer per week ingebroken. De VS stuurt nog een vliegdekschip naar de regio rond Noord-Korea. Het gaat oefenen met het andere Amerikaanse vliegdekschip dat sinds vorige maand in het gebied is. Washington verwacht dat Noord-Korea elk moment weer een kernproef zal doen. Vorige week einde lanceerde het Stalinistische land een raket die volgens Pyongyang een hoogte bereikte van meer dan 2000 kilometer. Na die test zei Noord-Korea dat de Amerikaanse oefeningen binnen bereik zijn van de Noord-Koreaanse raketten. Voor het eerst in bijna een jaar is het consumentenvertrouwen gedaald, meldt het CBS. Consumenten zijn minder positief over de economie en minder bereid om producten te kopen. Consumentenvertrouwen is wel veel groter dan het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar. Uit de cijfers blijkt verder dat we in maart iets meer hebben uitgegeven vergeleken met maart vorig jaar. We gaven vooral meer geld uit aan kleding, schoenen en spullen voor het huis. Aan eten geven we nog altijd ongeveer hetzelfde uit.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 We'll mm -hmm. Oh,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 Thank you.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 ik eu, eu você, nós dois sozinhos neste een a meia luz. e uma grande lua saiu do mar. Parece que este bar já vai fechar e Het sempre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 Thank you, all of you for coming tonight. So, I never sang in a small place like this. Before it's a good sensation. I feel like I am in your living room. Yeah, U luistert naar Gail Costa, live at the Blue Note. Ga verder met Sarah von een album uit 1982 82, Crazy and Mixed Up. U gaat luisteren naar. The Islands. Let me know you